Ka heeft heel erg haar best gedaan om deze gelegenheid zo mooi mogelijk te benutten. Al vaak heeft ze getracht om lelijke streken met Paulus uit te halen, maar nog nooit heeft ze het zo gemakkelijk gehad als nu. Rijn de Vos heeft het belangrijkste werk gedaan. Paulus is gevangen genomen en heimelijk verstopt in het Vossenhol. Eucalypta hoeft er alleen maar heen te wandelen, gewapend met een toverspreuk. En dat doet ze dan nu. Ze wandelt naar het hol van Rijn de Vos. En de toverspreuk heb ik bij me hier in mijn hoofd. En een toverkoeiertje. hier, in mijn hand. Vandaag zal voor voorgoed uit het grote bos verdwijnen. Dat wil zeggen, de levende Polis. Want er zal een andere voor in de plaats komen. Ja, yeah. <lacht> ik heb het heel aardig verzonnen. En ik heb er iedereen gedacht. Om alle gevoelens te sparen, wil ik een herinnering aan Polus laten bestaan. Een tastbare herinnering. Een gedenkteken. <lacht> Alleraardigste, het klinkt heel geheimzinnig, maar het is in wezen zeer eenvoudig. Ik zal de echte Paulus bestroeien met dit toeverpoeier. Ik zal de toverspreuk over hem uitspreken. En dan, dan zal hij in steen veranderen. Hij zelf zal het standbeeld van zichzelf worden. Midden in het bos zullen we hem neerzetten, op een mooi voetstuk. Dan kan iedereen hem zien en bewonderen zal sprekend zijn, net echt. Maar van binnen zal hij hard zijn en koud. Kortom, steen. Zo, daar is het hoofd van de Vos. Nog eventjes om me heen kijken, want ik heb liever niet dat iemand van naar binnen ziet gaan. Niemand te zien, nee. Goed uit te maar, naar binnen. Nu is het grote ogenblik dus werkelijk aangebroken. Paulus en Mol zitten goed verstopt in de mollengang en houden hun adem in als ze Eucalyptar door de gang horen aankomen. Mol heeft lol. Het kost kostte moeite om het niet uit te proesten, maar Paulus legt een waarschuwend handje op zijn molleneus en dat helpt. Vanuit hun schuilplaats kunnen ze neerkijken op de roerloze gedaante van Rijn de Vos, die nu al op een standbeeld lijkt. Nou is het maar te hopen dat Eucalyptar niet onder het laken gaat kijken, maar hou stil, daar komt de heks binnen. Dan, ik heb. Hé, hey. waar zit je? Oeh, kijk eens. <lacht> Daar hebben we een bonus. Keurig verpakt in een laken. <lacht> Dag bonus. Heb jij Reen de vos ook gezien? Mm -hmm. Nou, stil maar. Je hoeft niet te antwoorden. Ik snap dat je dat niet kunt. Reen heeft je natuurlijk een zakdoek voor de mond gebonden, zodat je niks kunt zeggen. Mm -hmm. Alleen maar zoomen. <lacht> Nou, dat zoemen kan je ook wel laten. Paulus, ik versta er geen biet van. Maar ik snap nog steeds niet waarom ik Rein ergens zie. Rein, Reentje, waar zit je? Mm. O, oh, jij je mond, Polis. Jou wordt niks gevraagd. Eh, waar zit die suffe Vos nou? Hij zou vooruit om deze gevangenen te bewaken. En hij zou hier op me wachten. Hij is er niet, de domkop. Nou, jee. Het doet er niet toe. Ik kan het toverkunsten heel best uitvoeren. Zonder dat Rijn erbij is. <lacht> Jij zit er lelijk in, policy. Ja, ik weet er alles van. Rijntje heeft je gevangen en vastgebonden. En nou ga ik je betoveren. Het doet geen pijn. En het zal ook niet lang duren. En weet je wat er met je gebeuren gaat? Je wordt een mooie stenen Je weet wel, zo'n beeldje wat je op een grasveldje kunt zetten. Het zal enig staan. Het spijt me dat ik je gezicht niet kan zien. Je zal wel lekker in kijken. Nee, ik kijk toch maar niet onder het laken. Dat leidt te veel af. Want die toverspreuk is nogal moeilijk, zie je? Kom, ik zal maar eens beginnen. Eerst de over je heen strooien. Zo, dat is dat. En oh, de toverspreuk. Paulus en Mol zitten elkaar te knijpen van opwinding, maar ze geven geen geluid. Vol spanning kijken ze toe wat Eucalypta uitvoert. Eucalypta wandelt in het rond om de zwijgende gestalte in de stoel. Ze houdt haar magere heksenhanden uitgestrekt boven het laken en mummelt hele reekse toverwoorden. Ik zou het jullie graag willen laten horen, maar het is niet te verstaan, want Eucalypta tovert binnensmonds. Maar het schijnt allemaal wel goed te lukken, want Rijn zoemt niet meer onder dat laken. Eucalypta beëindigt haar toverkunst met een valse heksenschater. <lacht> Oeh, het is gebeurd, van stien, ben je nou, een stom Zijn we nog is niet te laat? In de, de deur op is? De deur is ik, ik, niet langs langs slot. Kijk Ik kan nog. Ik kan nog. Ik kan nog. Ik kan Ik kan er nog. Ik kan Ik vrees dat we toch te laat zijn. Kijk eens wat daar zit. Oei, nog. Ik vrees dat we toch te laat een roerloze gedaante onder een wit laken. Het lijkt wel een beeld. Alle raven nog aan toe. Zou dat Paulus zijn? Nee, vriend, het is in orde. Ik ben het niet. De hemel, zij dank. Daar is Paulus. Waar kom jij vandaan, Malle Uit die Mollengang daar. Daar zat ik. Samen met Mol. Ja, samen met mij. Vriend Mol heeft mijn leven gered. Dat doet ons buitengemeen veel genoegen, want wij, ik geef het toe, wij zijn naar water geweest. Ja, wij zijn een eindje om gaan vliegen, een veel te groot eentje. Tot we beseften dat onze afwezigheid gevaarlijk kon zijn voor jou, Paulus. Dat was het dan ook wel, eerlijk gezegd. Ik ben de gevangene van Rijn geweest en als Mol me niet had verlost, dan hadden jullie nou een stenen tuinkabouter gehad in plaats van een levende Paulus. Haha, dus daarom glipt de Eucalypta hier weg. Die lelijke heks schoot precies tussen ons door, voor wij erop verdacht waren. Wat heeft ze gedaan? Gedehoverd, En wie zit daar onder dat laken? Ik zal het jullie laten zien. Let maar op, ik ga beeld hullen. Oepsah, weg dat Oh, kijk de nou toch eens. Dat is Rijn de Vos. Het lijkt sprekend. Het is een erg mooi beeld. Net echt. Geen wonder dat het net echt is. Rijn heeft niet alleen model gestaan. Hij zit er zelf in. Ho, ho, ho, ho, ho, hoera. Ja, zeg dat wel. Hoera. Maar ik word er koud van. Als ik bedenk dat dit eigenlijk Paulus had moeten zijn. Oef raak er niet van. Dit avontuur had heen en dan nogal wel zo dadelijk verschrikkelijk slecht kunnen aflopen. Maar het is goed afgelopen, dankzij Mol. Juist, dankzij de onvolprezen Mol. Ha, ha, ha ja, dankzij mij. Maar vrienden, wat ga ik nou doen met dit beeld van Rijn de Vos? Ja, wat kan je beginnen met zo'n vossenbeeld? Het is echt een beeld om in een tuintje te zetten. Midden op een grasveldje met bloemetjes eromheen. Voor mijn boom zou de mooiste plaats zijn, vinden jullie ook niet. Zonder twijfel een prachtplaats. Maar je hebt geen grasveldje voor je boom en ook geen bloemenperkje. Dat zullen we dan moeten aanleggen. Het lijkt me echt wel de moeite waard. Dit beeld zou een sieraad zijn voor iedere tuin. Een bezienswaardigheid. Laten we het meteen vervoeren. Ja, iedere kant. Op maar. Oeh, wat is dat zwaar. Niet te dragen. Dat is geen wonder. Het is ook een vos van graniet. Maar ik zal mijn kruiwagen wel halen. Als we dan allemaal meehelpen. Dat komt ter orde. En dus haalt Paulus gauw zijn kruiwagen op uit zijn boom. Met heel veel moeite wordt het stenen beeld van Rijn de Vos gekanteld en op die kruiwagen gezet. Dan gaan ze samen naar de Paulusboom met de kruiwagen in hun midden. Het liefste zou Paulus het beeld van Rijn de Vos vanavond nog opstellen in zijn tuintje. Maar dat tuintje is er nog niet. Dat moet nog gemaakt worden.